Weer 20 graden. Dit was het NOS-journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zee. Zee. Zandvoort. En zomer Dit is de zomer van ZFM. Met, Met. nu. Inspiratieradio.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 je, onder andere. Onder andere, onder andere ja. maar niet aan komende maand, maar ook uh, op de parafielbeurzen. En daar werk je met de Crowley? Ja, Crowley Token. Dat kaart. is bijzonder, hè? Iemand met kabbala, die met de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 Essa, nella tua fredda stanza, guardi le stelle che tremano d'amore e di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 Van El met Ramsey-Lewis. I always close my eyes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 What a wonderful world The colors of the rainbow So pretty in the sky Are also on the faces myself.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 Irene werd voor haar huwelijk met Carlos Rooms-Katholiek, wat tot veel ophef leidde. Carlos en Irene trouwden in 1964 zonder parlementaire goedkeuring... waarmee Irene afstand deed van haar recht op de troon. Het huwelijk liep in 1981 stuk. Het lichaam van Carlos Hugo wordt van Spanje overgebracht naar Den Haag, naar Paleis Noordeinde... en later wordt hij in Italië bijgezet in de crypte van de familie in Parma. Carlos Hugo was 80 jaar. 12% van de Nederlandse beroepsbevolking had eind vorig jaar een uitkering. Dat zijn 1,4 miljoen Nederlanders en het is een groei ten opzichte van het jaar ervoor. Het aantal werkloosheidsuitkeringen nam toe bij vooral mannen en jongeren. Volgens het CBS werken mannen vaker in branches die gevoelig zijn voor schommelingen op de arbeidsmarkt. Honderdduizenden Zuid-Afrikanen die in de publieke sector werken... zijn voor onbepaalde tijd in staking gegaan. De actie wordt gesteund door de grootste vakbond van het land. Die eist een loonsverhoging van 8,6% voor mensen die werken... in onder meer scholen en ziekenhuizen. Maar de regering wil niet verder gaan dan 7%. In het noorden van China is een Noord-Koreaans vliegtuig neergestort. Volgens de Zuid-Koreaanse inlichtingendienst gaat het om een gevechtsvliegtuig. De piloot is omgekomen. Aangenomen wordt dat hij zijn land wilde ontvluchten. Noord-Koreanen proberen dat wel vaker. Maar dat het met een militair vliegtuig gebeurt, dat is zeer bijzonder. Het weer. In de loop van de middag vanuit het westen droog en af en toe zon. Het is een graad of 20. Morgen meer zon, maar ook een enkele buit wordt dan opnieuw 20 graden. Dit was het NOS-journal.